Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Vaccineren tegen HPV werkt heel goed, zegt de gezondheidsraad. De eerste meisjes die in 2010 het vaccin kregen... hebben inmiddels meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. En daaruit blijkt dat die ziekte bij hen veel minder vaak voorkomt... dan bij niet-gevaccineerde vrouwen. Toch adviseert de raad het ministerie om over te stappen op een ander vaccin. Ja, er is uh, inmiddels een vaccin op de markt wat uh, nog effectiever is... zodat er nog meer gevallen van kanker kunnen worden voorkomen. En we hebben ook gevonden dat het ook genitale bratten zou kunnen voorkomen. Dus op die manier zijn er ook andere ziektes dan kankers te voorkomen met vaccinatie. HPV is seksueel overdraagbaar en heel besmettelijk. Jaarlijks krijgen zo'n 1100 vrouwen en 400 mannen kanker door HPV. In het centrum van Gouda heeft een brand gewoed in een zorgcomplex. Er zijn meerdere gewonden, maar hoeveel het er zijn is niet duidelijk. Een woning op de tweede verdieping is volledig uitgebrand, zegt de brandweer. Er kwam veel rook vrij, de bewoners zijn uit de woningen gehaald. In Oostenrijk is na 35 jaar een babyverwisseling opgelost. Beide vrouwen werden in oktober 1990 geboren en zijn een tijdje in couveuses gehouden. En daar is dus iets misgegaan. Een van hen zei al in 2016 dat ze op zoek was naar haar biologische ouders. Pas een paar weken geleden reageerde een andere vrouw. En uit DNA-testen blijkt dus dat ze verwisseld zijn. Het gaat goed met de vrouwen. Hun families leren elkaar nu kennen. En de Nobelprijs voor de natuurkunde gaat dit jaar naar een Brit, een Amerikaan en een Fransman. Ze krijgen de prijs voor hun baanbrekende onderzoek op het gebied van kwantummechanica. Dat is net bekendgemaakt. Gisteren werd de Nobelprijs voor Geneeskunde al bekendgemaakt, maar één van de winnaars weet nog van niets. Hij en twee collega's krijgen de prijs voor hun onderzoek naar het immuunsysteem. Maar hij neemt zijn telefoon niet op. Waarschijnlijk is hij op trektocht in de wildernis, zegt zijn collega winnaar. To my knowledge, they still haven't found him. He's like backpacking in the wilds of Idaho. And you know, everyone keeps asking me, how do we reach Fred, And I don't I don't know. He's like, he's unavailable. So. Be shock well. Deze Nobelprijswinnares kwam er trouwens ook pas laat achter. Haar telefoon ging midden in de nacht met een belletje uit Zweden. Ze dacht dat het spam was en drukte hem weg. Het weer vooral bewolkt, kans op een spatje regen, maar ook op wat zon. Het is vanmiddag een graad of 17. ZFM Verkeersinformatie. Dit is er van de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 a piece of toast, watch the evening news. I'll take you up on a dare, anytime, anywhere. Name the place, I'll be there.